Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Ten oosten van Aken is een klein vliegtuigje neergestort. Daarbij zijn twee mensen om het leven gekomen. Het toestel stortte in de middag neer in een bos in het plaatsje Hürgenwald... en werd door wandelaars gevonden. Over de identiteit van de slachtoffers is niets bekendgemaakt. Ook wil de Duitse politie niet bevestigen of het een trainingsvlucht was. Het toestel was opgestegen vanaf het vliegveld Aken-Mertsbruck. Amerikaanse vicepresident Vance zegt dat er veel wantrouwen is tussen Iran en de VS... maar dat beide landen wel een akkoord willen sluiten. President Trump hintte er gisteren ook op dat de gesprekken tussen beide landen snel weer kunnen worden hervat. Afgelopen weekend was Vance in Pakistan om te onderhandelen met een Iraanse delegatie, maar dat liep op niets uit. Trump besloot toen tot een blokkade van de straat van Hormuz. Vance zegt dat er natuurlijk veel wantrouwen is, maar dat hij tevreden is met de huidige stand van zaken. Het is niet duidelijk hoe Iran staat tegenover nieuwe onderhandelingen. In Amsterdam-Oost is een man doodgestoken op straat. Hulpdiensten hebben nog geprobeerd hem te reanimeren, maar dat is niet gelukt. De man overleed ter plekke. Volgens de regionale omroep NH-nieuws is de politie op zoek naar één verdachte. Wat er aan de steekpartij vooraf ging, is niet duidelijk. De Oranje-vrouwen hebben in de WK-kwalificatie gewonnen van Frankrijk. In Breda werd het 2-1 voor Nederland... Debutante René van Asten en Mee Brugts scoorden namens Oranje. Na drie duels gaat Nederland aan de leiding in de groep... gevolgd door Frankrijk, Ierland en Polen. Alleen de nummers 1 gaan rechtstreeks door naar het WK volgend jaar in Brazilië. Zaterdag speelt Oranje nogmaals tegen Frankrijk. Het weer, vannacht helder, het koelt af naar 2 tot 8 graden... en in het noordoosten is er kans op mist. Overdag eerst volop zon, later vanuit het westen bewolking... en in de avond wat regen...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 We'll be is what you get, a fresh and lovely summer's day we thought would never end, To the blood held to the staggered bay, I thought you were my friend. I'm <laughs> that I've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 ik Dat ik jou niet meer. Dit is ZFM. ZFM ZFM Strand Zee Boulevard En Formule 1 Dit is Radio voor Zandvoort Dit is ZFM The dance go on. Yeah uh.